7 uur. Gert Kluuk met het NOS journaal De democraten in de VS willen vandaag een wet in stemming brengen... die de militaire bevoegdheden van president Trump inperkt. Aanleiding is de toelichting die ministers en militair adviseurs hebben gegeven... aan leden van het congres over de liquidatie van Iraanse generaal Soleimani... vorige week in Bagdad. Volgens de regering Trump was er een serieuze dreiging die de aanval rechtvaardigde. De democraten en enkele republikeinen zeggen dat daar geen overtuigend bewijs voor was. Twee of drie raketten zijn gisteravond neergekomen in de groene zone in Baghdad. In die wijk in de Iraakse hoofdstad staat onder meer de Amerikaanse ambassade. Wie verantwoordelijk is voor de raketaanval is niet duidelijk. Slachtoffers zijn er niet gevallen. Vorig jaar zijn 126 wethouders in Nederland gedwongen afgetreden of weggestuurd. Dat is het hoogste aantal in 15 jaar, blijkt uit onderzoek. De belangrijkste oorzaak is het hoge aantal coalities dat stranden. Dat gebeurde vorig jaar in 26 van de 355 gemeenten. Canada verwacht een grote rol te krijgen in het onderzoek naar het neerstorten van een Oekraïns passagierstoestel gisteren bij de Iraakse hoofdstad Teheran. Alle 176 inzittenden, onder wie 63 Canadezen, kwamen om het leven. Het is nog afwachten of Canada gevraagd zal worden. In 2012 verbrak Canada de diplomatieke banden met Iran. Als oud-Nissan topman Goen echt zijn onschuld wil bewijzen, moet hij weer naar Japan komen en voor de rechter verschijnen. Dat zei de Japanse minister van Justitie, Mori, in reactie op een verklaring die Gohan gisteren gaf in Beirut. Gohan wordt in Japan beschuldigd van fraude en vluchtte vorige maand naar Libanon. De stap terug in de koninklijke familie door de Britse prins Harry en Meghan leidt tot veel rumoer in de Britse media. Volgens de BBC is Buckingham Palace teleurgesteld. De royalty verslaggever van de BBC zegt dat die term zelden wordt gebruikt en volgens hem onderstreept dat de grote kloof binnen de familie. Het weer bewolkt en regenachtig, het waait stevig en het is zacht. Maximaal 12 graden vanmiddag, morgen wat vaker droog en soms zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A7, Horen richting Zaanstad. Voor Afrit Zaandijk, 5 minuten oponthoud. Op de N235, Purmerend richting Amsterdam. Tussen Purmerend en het Schouw, 6 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 DWK Media. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pak Cuatro I'm gonna the. Th Sounds so sweet It just knocks me right up off of my feet To hear you talk that way My most You. All I want to do is wash your clothes